5 uur. 5 De Radio 1 Sportzomer. Tom van het Hek en Tim Overdien. En u als luisteraar hebt uw hart weer gelucht. Dus straks in gesprek met Van het Hek. De komende 17 minuten vertrekken ze zo'n beetje alle toerfavorieten... voor die 6,4 kilometer in Luik. Nu het NOS Nieuws. Het woord is aan Gert Kluik. PvdA-lijsttrekker Samson vindt dat het tijd wordt dat politici het eerlijke verhaal vertellen over Europa. Dat zei hij op het verkiezingscongres van zijn partij. Houd dus op met beweren dat we allemaal ons geld terug zullen krijgen, Mark. Vertel geen sprookjes over de geldpers van de Europese Centrale Bank die alle problemen oplost, Emil. En verkoop geen illusies over de euroloze welvaart Geert. Volgens Samsom gaan de verkiezingen vooral over economische groei en banen. De crisis is geen natuurwet, je hoeft je niet neer te leggen bij de grillen van de markt, zei hij. CDA-leider van Haarsma Buma wil dat politiek werkgevers en werknemers na de verkiezingen een akkoord sluiten over de arbeidsmarkt. Op het congres van zijn partij wees hij erop dat de sociale partners niet betrokken waren bij het vijfpartijenakkoord. In de jaren tachtig haalde zulk overleg ons uit de crisis, zei Buma. De CDA-leider noemde hervormingen onontkoombaar om de financiën op orde te krijgen. Wij willen de volgende generatie niet met onze schulden opzadelen. Wij gaan niet lenen op kosten van onze kinderen. SP en PvdA willen dat wel, wij van het CDA niet. Buma hekelde verder wat hij noemde de oplossingen uit de Hoge Hoed. Hij noemde daarbij als voorbeeld het plan van de PVV om de gulden weer in te voeren in Nederland. ChristenUnie-leider Slob vindt dat premier Rutte alles ondergeschikt lijkt te maken aan een terugkeer in het torentje, zelfs het lot van de allerarmste in de wereld. Op het congres van zijn partij zei Slob dat Rutte 3 miljard euro wil bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Hij noemde de voorstellen van de premier populistisch en waarschuwde dat de VVD zich zo uit de markt prijst. Pas op dat je na 12 september alleen de PVV nog maar bij in de buurt vindt, aldus Slob. Op de 12 bij de Duitse grens is een man uit Litouwen aangehouden... die in een gestolen politieauto bleek te rijden. De 34-jarige man wilde zich niet legitimeren... waarop de de auto met Litouwse kentekenplaten doorzocht. In de auto bleek een mobiele telefooninstallatie te zijn ingebouwd. Bij controle van het chassisnummer bleek dat de Volkswagen... een burgerauto van de politie Haaglanden was. De auto was vrijdagnacht gestolen in Schip Luiden. De Veteranendag in Den Haag heeft zo'n 85.000 belangstellenden getrokken. Dat was volgens de organisatie Mede te danken aan het goede weer... De dag begon vanochtend met een plechtigheid in de ridderzaal... met onder andere prins Willem-Alexander, prinses Margriet, premier Rutte... minister van de Wens Hillen en de ridders militaire Filmshoorden. Daarna kregen op het binnenhof 80 militairen... die net terug zijn van een missie, een medaille uitgereikt. In het centrum van Den Haag was een défilé en op het Malieveld een feest ter ere van de veteranen. De veteranendag werd voor de achtste keer gehouden. De UEFA heeft opnieuw tijdens de live-uitzending van een wedstrijd... beelden vertoond die op een ander tijdstip waren opgenomen. Tijdens de halve finale wedstrijd Italië-Duitsland was na een doelpunt van Balotelli een huilende Duitse vrouw te zien. De vrouw heeft tegen de Duitse omroep ARD gezegd dat ze helemaal niet huilde toen Balotelli scoorde, maar dat ze was volgeschoten toen voor de wedstrijd die Nationaal Mannschaft werd voorgesteld. De ARD gaat een klacht indienen bij de UEFA. De UEFA riep al eerder verontwaardiging op met oude beelden tijdens een live uitzending, onder meer van de Duitse coach Leu, die een ballenjongen plaagde. Het weer vanavond wisselen berolkt en plaatselijk een bui. Morgen zonnige periode en wolkenveld en plaatselijk kans op een bui. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Zomervoordeel bij Weekamp.nl Tot wel 250 euro korting op heel veel elektronica. Zoals flatscreens, koelkasten, laptops en nog veel meer. Jouw zomer is begonnen. Eerst Weekamp.nl.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 Natuurlijk de Tour, maar ook dit uur aandacht voor de partijcongressen. Bijvoorbeeld van die van de SP. Maar eerst nog even natuurlijk die 6,4 kilometer van de toppers. <tied> En van die toffers was de Fransman Chavanel alweer geruime tijd de snelste Gio Lippens. Maar die tijd die gaat er ongetwijfeld aan de komende die minuten. Die tijd zal er zeker aangaan de komende minuten. Maar niet door Tony Martin. toch op papier. Misschien wel de grote favoriet voor deze tijdrit. Hij is immers de regerend wereldkampioen tijdrijden. Kan als geen andere prologen rijden. Maar wat gebeurt er? Hij kreeg materiaalpech in het centrum van Luik. Moest van fietswisselen. Ik denk dat hij een lekker band had. Je zag hem echt vertwijfeld kijken. En dat terwijl hij op, de tussenpunt, op het tussenpunt naar 3,2 km. Exact dezelfde tijd had genoteerd als Sylvain Chavanel. Tony Martin dus uh, nu binnen inmiddels. En uh, zijn tijd is uiterst matig. We kijken eventjes hier. 35e tijd tot nu toe. 16 seconden achter Sylvain Chavanel. Maar erachter is wel het een en ander veranderd. TJ van Garderen is ertussen gekomen. Hij staat voorlopig tweede. Ploegmaat van uh, Cadel Evans. Dat is toch mooi. We kijken ook naar Robert Geesink die inmiddels van start is gegaan in zijn tijd. TJ van Garderen dus tweede. Drie seconden achter Chavanel. Dan Boasson Son Hagen. Die hadden we al dan. Brad Lancaster, die hadden we ook al. En dan Patrick Kretsch, Duitser uit de Argo Shimano-ploeg. Die het ook heel goed doet. Hier kijken we naar Vinokourov. 53ste tijd. Doet dus voorlopig niet mee in het klassement. Maar dat kan hij later allemaal nog goed maken. Patrick Kretsch dus sneller dan Philippe Gilbert. Grifko, Froome, Veliz en Miller. Dan hebben we de top 10 gehad. En dan kijken we ook nog eens even naar andere mannen. Frank Slek bijvoorbeeld, die binnen is gekomen. 7, 51 doet niet mee. Hadden we ook niet echt verwacht. Rijdt een matige proloog. Iets Anders dan Bouke Mollema. Want Bauke Mollema reed een hele prima proloog. 14 seconden langzamer slechts. Dat de snelste man tot nu toe dan Sylvain Chavanel. Steven Dalen bouwt op zojuist. Ja, schouderklopjes uh, van de mensen in jouw ploeg. Hoe ging het? Oh, was afzien. Was, uh, ja, voor mijn gevoel liep het niet echt lekker. Maar er was ook denk ik niet uh, een parcours voor om echt in een ritme te komen. So. Dus ik nam een paar bochten niet echt, uh, echt lekker voor mijn gevoel. En dan, ja... Maar op zich de tijd, uh, die valt denk ik wel mee. Ja, 14 ja, van seconden van Chavanel, dit moment. Natuurlijk even kijken hoe de andere klassement mannen het doen. Maar dat ziet er goed uit. Ja, in ieder geval, ja. Qua tijd denk ik, uh, ja, gewoon uh, wel een redelijke pro proloog. Dus dat is wel, uh, ja, goed om zo te beginnen. Ja, je had het wel even over die bochten. Er waren twee U-bochten, uh, twee zeg maar. Hè. Hoe, uh, hoe lastig verliepen die? Oh, die ging op zich wel redelijk. Maar er zaten op een gegeven moment een paar, paar flauwe bochtjes. Ook, uh, ja, eentje na een, een kilometer of zo daar. Die ging ik eigenlijk wat te hard in. En uh, toen moest ik ja, van, uh, van uh, mijn lichtstuur af, zeg maar... Uh, moest ik eventjes inhouden. En uh, ja, zo'n stuk op die kassei... En uh, dat, dat, ja... Dat, dat, lichtjes omhoog. Toen bleef ik ook niet in de beugel liggen. Maar ja, op zich uh, waren kleine dingen, denk ik. Veel Nederlanders hier langs, uh, langs het parcours, dicht bij Nederland natuurlijk. Heb je, daar, heb je daar wat aan gehad? Ah, ja, zeker. Was, uh, tijdens het inrijden al uh, ja, hoorde je... Uh, dat er super veel Nederlanders onderweg stonden die, die, die mijn naam roekten. Dus dat is, ja, dat is wel leuk dat zoveel uh, Nederlanders hier naartoe zijn gekomen. Dan ga je zo'n zo dag in um, als klasse mensen om zo weinig mogelijk te verliezen, neem ik aan. En wat denk je, hoe zal je uit deze dag komen? Ja, in ieder geval niet, uh, niet slecht, denk ik. Uh, natuurlijk even wel wachten op, uh, of mannen als uh, Wiggins en zo nog stukken rappen rijden of niet. Maar ja, ik heb in ieder geval uh, geen slechte proloog gereden. Uh, het gevoel was op zich goed, uh, denk ik. Het Lee Wiggins, Voskamp, jij kijkt hiermee. Uh, ja, de man die misschien wat wilde, die moest van zijn fiets even af... de tijd rijden, dus dat is geen reëel beeld weer. Wat verwacht je nu nog? Is het Wiggins, is het Cancellara? Wie, wie kan het nog worden? Ja, Cancellara kan het nog worden. Wiggins, uh, Wiggins doet het natuurlijk goed en die, die, die rijdt makkelijk... is een specialist, maar het is relatief kort. Hij is natuurlijk veel afgevallen wat spiermassa verloren... dus misschien minder ex explosief. Maar het is natuurlijk heel belangrijk wat voor tijd gaat hij rijden. En uh, ja, met, met Chavanel aan de leiding... Ja, dat hadden, we, dat, dat hadden we ook niet helemaal verwacht. Alhoewel het natuurlijk altijd een subtop tijdrijger. is, staat hij hier toch nog steeds op de eerste plek. Er riepen mensen dat hij eh, onder de zeven minuten ging komen. De winnaar gaat niet gebeuren. Hè? Nee, dat gaat niet gebeuren. Dan moeten ze er wel heel veel afrijden. En op zo'n parcours dan, uh, kun je misschien nog met een paar seconden eraf gaan. Maar veel gaan ze er niet onderrijden. Dat zou me echt verbazen. We gaan naar Frankrijk. Want Gio Lippens... Ja, Robert Geesik is inmiddels binnengekomen in 7.39. Daarmee is hij 5 seconden langzamer dan Bauke Mollema. Maar doet hij het ook eigenlijk helemaal niet zo slecht... als je het gaat vergelijken met de klassementsmannen. Want uh, tot nu toe hebben we wat mannen binnen. Christopher Froome, ja, ik noem hem toch maar even... heeft een uh, goede ronde van Spanje, g7.29. Is eigenlijk de snelste van al die mannen... die mogelijk gaan strijden om goede plek in het uh, klassement. Dan kijk ik eventjes uh, verder, dan zie ik uh, dan Bauke Mollema inderdaad... met 7.34, die dan uh, 5 seconden... Verliest op Froome en dan kijk je daarachter. En dan zit je inderdaad in de categorie Wout Pool 737, Geesing 739. Het zit allemaal wel een beetje bij elkaar. Ze verliezen allemaal niet heel erg veel. Nou, Alejandro Valverde. Ja, die komt zojuist binnen in 748. Die verliest dus wel uh, behoorlijk wat uh, op de echte, aan snelle mannen nog in deze proloog, De klassementsmannen. Maar uh, ja, de rest, uh, dat is uh, even afwachten geblazen. We zijn natuurlijk ook uh, heel erg benieuwd naar uh, lieve Westra nieuwe Westra die natuurlijk ook nog uh, gewoon uh, over de streep is gekomen. De, de, uh, Wout Poels, ja ik krijg te horen dat met nieuwe Westra. Maar ik denk al van Westra die moet toch nog binnenkomen. Zal ik me dan uh, vergissen. Nee we gaan naar een andere klasse mensman, waarmee Steven Dalebout zojuist sprak. Wout Poels. Ja voor, voor mannen als jij um, is het dan toch belangrijk wat de tijd is aan het einde van zo'n 6,4 kilometer. 7,37 staat er op het bord ja. uh, toen jij dat zag. Wat, wat voor gevoel kreeg je daarbij? Ja, ik, ik zag het eigenlijk niet, hoor, dat het uh, de finish was. Maar ja, volgens mij wel redelijk uh, goed voor mij. Dus, uh, ja. Als je naar de snelste tijd kijkt, dan ben je nu 17 seconden langzamer. Ja. Dus we afwachten natuurlijk wat mannen als uh, als Wiggins gaan doen. Ja, daarom. En uh, kijk, ik ben natuurlijk niet echt uh, proloogspecialist. En uh, het is wel fijn als je redelijk goed begint. En, uh, volgens mij is het wel goed gelukt. Of er moet nog iemand 7 minuten rijden, dan... Ja. Dat zou een dat verhaal zijn? Ik zeg... Um, ja, het is dan 6,4 kilometer ragen door, door luik heen. Kop, zo beschrijf ik het. Is het ook echt zo? Ja, er zat over gaten in de weg. Uh, kasseien Ik ging vooraf de westen dan. Uh, dus ja. Dus dat was nogal tricky ook. En, <laughs> ja, op zich viel wel mee als je uh, rechter overheen gaat. En, uh, ja, op zich was er wat te doen, maar uh, je ging wel uh, goed op je fiets. Ja. Hoe, ja, hoe stond jij op het startpodium? Veel Nederlanders natuurlijk hier ook, die, uh, die jou neem ik aan ook toejuichen. Uh, ja, nee, dat is wel speciaal, want met in rij had ik expres de iPod ingedaan. ik denk dan ook niks. Kun je gewoon goed concentreren. En uh, ja, dat is heel mooi. Ja, want? Ja, alle volk en zo, dat heb je nergens eigenlijk. En, uh, en ja, dat maakt de Tour een beetje de Tour natuurlijk ook. En dat stimuleert je ook wel als je, als je op de fiets zit? Ja, en als je op de fiets zit dan moet je op een gegeven moment toch gewoon rammen. En dan moet je overal, maar het is wel een leuk, uh, leuke bekomstigheid zo. Maar uh, je hoort je naam? Hoor je je naam? Hoor je wat als je, als je ja. hier door Luik rijdt? Ja, toch wel een beetje. Dus dat uh, is wel grappig. Nou, zo'n tour is er al heel lang naartoe leven. Hè. Uh, weken lang, iedereen heeft het erover. Jij zelf natuurlijk ook. Ben je blij dat het nu begonnen is? Ja, heel blij, want uh, die dagen in het hotel, is een best AI eigenlijk. Het dan wachten, fietsen, wachten, ploegenvoorstelling. Dus ik was blij uh, dat ik van het podium af kon. Wout pools was dat, hij noteerde 737. En inderdaad, Bart Voskamp, heel veel tijd die dicht bij elkaar blijven, maar toch nog wel stevig boven de, de, de tijd van Chavanel. Ja, nou ja, wat net al gezegd werd, dat, dat verrast mij toch wel een beetje. En, uh, aan de andere kant maakt het ook wel heel spannend. Kijk, toen Chavanel die tijd neerzette... was wel uh, te verwachten dat hij op dat moment de snelste tijd uh, kon rijden. Maar goed, uh, Tony Martin die, uh, die had er misschien net onder kunnen komen. Maar voor de rest is het nu nog even spannend... of daar überhaupt nog wel renners uh, onder gaan duiken. Want kijkend naar het parcours, waar zou je dan die winst kunnen pakken? Uh, Kasteien, gaat lichtjes omhoog, scherpe bochten... Ja, het is het over het geheel. Je mag, je mag eigenlijk nergens iets verliezen. Dus je moet de, en de macht hebben om op de rechte stukken snelheid te maken. Je moet uh, een, een goede stuurmanskunst hebben om, uh, om niet onderuit te gaan en geen snelheid te verliezen. En explosief zijn om hem weer op gang te trekken. Dus het is, je moet van alle markten thuis zijn natuurlijk. We gaan weer uh, richting uh, Frankrijk. Want alle Nederlanders hebben gehad, Gio, maar er komen nog wel een paar grote mensen aan nu, hè? Ja, één Nederlander, daar moet ik nog de tijd van noemen. Want daar hadden we veel van verwacht, lieve Westra. Want toen keek ik eens even terug. In de boeken wist ik dat op het parcours hier in Luik... Want we hebben al eerder hier een proloog gehad... dat Henk Lubberding de laatste winnaar was in Luik. En even kijken, oh, oh wat zie ik hier? Bradley Wiggins, snelste tijd. Potverdorie zegt, die rijdt 42 honderdste seconden sneller dan... of 42 ja, honderdste seconden sneller dan Sylvain Chavanel. Dus Bradley Wiggins doet het toch. Want op de tussenpunt had hij helemaal niet eens een goede tijd. Was hij zes seconden achter Chavanel. Dus ik had eigenlijk al geen rekening meer gehouden met Bradley Wiggins. Maar in dat tweede deel slaat hij toch echt onverbiddelijk toe. Hij is de snelste man tot nu toe. Het scheelt echt helemaal niks. Nog niet eens een halve seconde. Maar hij staat wel op de eerste plek in dat algemeen klassement. En nog een andere man die het goed deed, Dennis Menchoff. Als je kijkt naar de klassementsmannen, is hij wel de man die de snelste proloog neerzette. Behalve natuurlijk Bradley Wiggins die nu binnen is. Maar Menchoff die noteerde hier 726 en is 6 seconden langzamer dan Bradley Wiggins. Maar dan die tijd van lieve Westra. Hij is de Nederlands kampioen. We dachten, misschien gaat hij nog stunten hier. Maar hij doet het niet hoor. De Nederlands kampioen finisht op 13 seconden van Bradley Wiggins en van Chavanel. En hij staat voorlopig op de 20e plaats. Hij doet het dus niet eens zo goed. En dat is jammer, want ik zei het al, Henk Lubberding, de laatste winnaar hier van de opening van de Tour in Luik in 1980. En de laatste man die een proloog won, was Erik Breukink voor ons land. Hij was in Luxemburg in 1989 de snelste en reed één dag in de gele trui. Nou, dat kunstje, dat zien we vandaag niet herhaald worden door een Nederlander. Hij is wel de beste Nederlander trouwens, hoor. Lieve Westra, op de twintigste plaats voorlopig. We doen dus even niet mee. We moeten maar afwachten wat er de, de komende dagen allemaal gaat gebeuren. Of we dan kunnen meedoen. Bradley Wiggins, hij doet wel wat hij moet doen. Hij rijdt voorlopig de snelste tijd in 7.20 en dan 510e of 5100e van een seconde. Hij doet het goed, Bradley Wiggins, maar wie weet wat er straks nog gaat komen. Fabian Cancellara bijvoorbeeld, net gestart. Bart Voskamp, we weten nu wel een beetje de grote tijd is 7.20 van Wiggins ook. En dan kijken we naar 7.34 van Mollemaan, Poel 7.37, Gezing 7.39... Is dat dus toch een hele redelijke verhouding? Die gaan toch allemaal niet slecht naar het hotel toe? Nee, dat denk ik niet. Je hoort in de, in de, in de commentaren van, uh, van de renners ook al... dat ze eigenlijk allemaal opgelucht zijn dat het uh, begonnen is. En als je gewoon uh, kunt beperken tot zo binnen 15 seconden... is er niks aan de hand. Kijk, het is natuurlijk een verlies ten opzichte van Wingens. Maar ja, je kunt niet verwachten dat je tegenover een wereldtopper tijd rijden dat je daar in de buurt gaat rijden. Dus uh, er is geen man overboord. Maar natuurlijk willen we wel graag in Nederlander wat dichter zitten. Dus uh, ja. ja, Westen hadden we misschien wat, wat meer van verwacht. Maar hij gaf zelf ook al aan dat hij natuurlijk op zo'n korte tijdrit niet, uh, niet optimaal is. Dus uh, nou ja. Er nou zijn zo'n proloog is net de verkiezingen. Iedereen heeft gewonnen na afloop. Hè? Iedereen heeft zijn eigen uitleg na afloop. Dat is ja, toch allemaal best ja. wel gek, want het zijn kleine. Maar toch psychologisch. Uh, Wickens bijvoorbeeld ten opzichte van Evans. Even niet kanselaar, doe niet mee voor het klassement. Maar Evans die net gestart is en, en ten opzichte van Wickens. Dit is toch een psychologisch spel. Het gaat maar om een seconde. Maar het is toch wel plezier als je de snelste bent van die twee. Het is, te, het is heel fijn om te winnen. Kijk, een, een tourproloog winnen is op zich al een overwinning op zich. En wij kijken natuurlijk met zulke renners wel naar het algemeen klassement. Straks uh, in Parijs. Maar goed, als je een proloog wint en je rijdt alleen in de hele trui. De eerste publiciteit is gewoon binnen en die hele ploeg zit ook gewoon lekker op het gemak. Want als het de komende dagen niet lukt uh, met hun sprinter, ja dan hebben ze dit in ieder geval binnen. Dus de hele ploeg, die zal er blij mee zijn. En zegt het iets over vorm of is dat toch een te klein, te specialistisch iets? Maar je moet mm, toch... Het zegt, echt, het zegt zeker iets over vorm. Kijk uh, het, het is weliswaar maar kort maar als je niet in vorm bent, dan kun je helemaal geblokkeerd staan. En uh, zoals Wiggins, als die hier zo hard rijdt, dat betekent gewoon dat hij echt goed in orde is. Dus misschien wel drie keer gaat pieken. De laatste groep is op de weg in Luik-Gierlippens. De laatste man is gestart. Is van het startpodium afgereden. Cadel Evans, de winnaar van de Tour van vorig jaar. De Tour die hij toen besliste met die ja, machtige tijdrit. Want anders kun je het gewoon niet noemen. De machtige tijdrit in Grenoble. En nu dan die korte tijdrit. Misschien kampt hij met hetzelfde euvel als wat Liebe Westra is overkomen. Want die zei natuurlijk van tevoren al. Eigenlijk is zo'n proloog iets te kort voor mij. Ik zou het liever wat langer hebben. Dat geldt misschien ook wel voor Cadel Evans. Zeker in verhouding tot Bradley Wiggins. Die gewoon een goede korte tijdrit kan rijden. Ik kijk trouwens nou Ryder Hesjedal uh, toch ook wel een man he, met wie we rekening gaan houden want uh, hij was de snelste in de Giro en hij rijdt een prima tijd hier. Uh... 10 seconden en 79 honderdste langzamer dan Bradley Wiggins. Dus hij doet ook gewoon goede zaken. Deze rider Hesjedal. Hij is ook sneller dan Bouke Mollema bijvoorbeeld. En sneller dan Wout Poels. Keurig dus die tijden. Iedereen is op dit moment in actie hier op het parcours. Nibali rijdt daar rond. Nibali natuurlijk ook een man met wie we rekening moeten gaan houden voor het algemeen klassement. En hij komt hier bijna over de streep. Is bezig aan zijn laatste meters hier. En nee, dat is de laatste meters voordat hij... Op het tussenpunt komt. Hij is dus nog niet binnen. Jawel, toch wel. Ze vergissen zich eventjes hier met de Franse regie, want ze brachten de tussenpunt tijd binnen. Maar nu gaan we kijken. Hij gaat niet sneller rijden dan Nibali, of dan Wiggins, want dan moet hij nu over de streep komen. Dat doet hij niet, maar hij gaat het wel prima doen, hoor. We kijken naar Vincenzo Nibali, die ook een prima proloog gaat rijden. We ben benieuwd of hij sneller rijdt inderdaad dan Mollema, bijvoorbeeld, die 7.33 had. Dat gaat hij doen, want Nibali komt hier over de streep in 7.31. 27 10 seconden ruim Langzamer dan Bradley Wiggins. We hebben iedereen binnen wat de Nederlanders betreft. We weten dat Lieve westra de snelste is. Maar we weten ook dat Robert Geesink ook prima tijdrit heeft gereden. Steven Dalebout praat met onze hoop voor het algemeen klassement. Robert Geesink, Bouke Mollema was uh, redelijk tevreden met 7'34. Jij rijdt 7'39. En wat voor gevoel hoort daarbij? Oh ja, ik denk hetzelfde, hetzelfde gevoel. In ieder geval, het is altijd pijn. <laughs> En uh, ja, de uitslag maakt dan waarschijnlijk het gevoel. En uh, ja, ik, ben net, ik heb nog niet precies gezien hoe, hoe of wat. En vergeleken met andere mensen, maar... Uh, ja, de ja. snelste tijd nu is van Chavanel 27. Ja. ja, dat is ik. Maar uh, ja, verder is het dan... Uh, ja, we zijn begonnen en uh, maximaal gegeven. Uh, en dat is, dus dus het, ja, het maximale wat je er vandaag voor jouw gevoel uit kon halen? Ja, ik heb niet ergens iets laten liggen het is gewoon altijd lastig, zo'n zo proloog. En uh, ik heb niet echt het gevoel dat ik ergens uh, tijd heb laten liggen. Dus uh, <coughs> daar moet je het gewoon mee doen. Was het moeilijk in de zin van, waren er gevaren nog onderweg waar jij beducht voor was? <laughs> ah, op zich gewoon slechte weg, een hele stuk eigenlijk. Maar voor de rest, uh, ja, nee, niet ergens extreme gevaren. Uh, <coughs> ja, wat ik al zeg, slechte weg, stukjes kassei en zo. Maar je gewoon vooruit moet kijken. Maar voor de rest uh, was het niet zo dat er ergens uh, <coughs> hele gevaarlijke dingen waren of zo. 6,4 kilometer is natuurlijk erg kort. Kun je er toch al ja, iets over zeggen over hoe jij zo'n ronde ingaat of is het daarvoor echt te kort? Nee, ja, wat je zegt. Euh, ja, maar iedereen kun je daar weinig mee. Ik bedoel, ja, er zijn niet veel ritten van 6,4 kilometer deze, deze toer. Dus wat dat betreft euh, hebben we dat vast gehad. Nee, maar je ja, kunt er net zo weinig van zeggen als, euh, ja, als Wadereman. <coughs> Sorry. Sorry. Ik Kunnen er weinig van zeggen. Een vervuilend uh, hoesje was dat van Robert Geesink. Terwijl hij niets had laten liggen. Maar een uh, hoesje, wat uh, is dat normaal na 6,4 ja, kilometer per dat, dat, dat is echt heel normaal. Omdat ik, wat ik al zei, bij de lange tijd kun je die pijn verdelen, maar nu moet je er gewoon gelijk in vliegen. En natuurlijk zit je op te warm op een home trainer. Maar dat is totaal niet uh, de inspanning die jij uh, gelijk bij, bij een vertrek moet doen. Dus je, je longen worden gelijk uit elkaar uh, getrokken. En tijdens de tijdrit heb je gelast van, maar dan kom je over de streep en strepen je gewoon misselijk en uh, je moet hoesten en je krijgt dus een bloedsmaakje. Dus uh, dat is niet echt prettig. En dat duurt meestal ook nog wel een half uur tot een uur. En dan staat er weer iemand met zijn microfoon te vragen. Kun je even vooruitkijken? Kun, kun, kun je dat met, met kijkend naar zijn proloog? Vooruitkijken voor Robert Geesink? Jawel, ja, kijk, kijk, hij heeft zijn tijdritten verbeterd. De, vooral de langere tijdritten. Dus je kunt het niet vergelijken voor hem. Dus kijk, als hij niet heel veel verliest, dan doet hij het gewoon prima. En uh, kijk, iedereen praat zichzelf natuurlijk ook wel een beetje moraal en ze hebben niks laten liggen, ze voelen zich goed we gaan vooruitkijken. En de proloog vergeten ze snel. En ze kijken gewoon uit naar de komende dagen om vooral geen tijd te verliezen en uh, op de been te blijven. En nog een minuut of twee, dan weten we het Gio, want dan zijn ze zo'n beetje allemaal binnen. we zijn natuurlijk benieuwd, benieuwd, benieuwd. Ja, Fabian Cancellara in de laatste kilometer, terwijl ik kijk naar Thomas Veuclair. Nou, die gaat, uh, ja, morgen een redelijke tijdrit rijden. Heeft nu 7,42, 7,43 heeft hij gehad. En als hij over de streep komt, is het 7,46. Maar de snelste tijd op het tussenpunt na 3,2 kilometer, Fabian Cancelara. 1 seconde sneller dan Sylvain Chavanel. 1 seconde ook sneller dan uh, Tony Martin, daar nog. Maar uh, daar ging het mis met uh, Tony Martin. En dan ben ik benieuwd wat er komt hier aan, hoor. De man die al vier keer eerder in zijn carrière een probleem. Uh, die voor de 22 e keer de gele trui kan gaan dragen in de Tour. Maar dan moet hij natuurlijk wel sneller zijn dan Bradley Wiggins. 27 is de tijd van Bradley Wiggins. En daar komt Cancellara. Wat een tijd. 7, 13, 46. 7 seconden sneller dan de snelste man tot nu toe. Hij doet het door. Hij maakt duidelijk dat hij gewoon de beste tijdrijder is van allen. Ja, misschien Tony Martin had sneller kunnen rijden. Maar wat doet die Fabian Cancellara dat geweldig. Hij gaat zijn 23 e gele trui aantrekken in de Tour de France. Vijf keer nu winnaar van de proloog. En daarmee heeft hij een record in handen. Samen met Bernard Rino en André Darigade. Want die wonnen ook al vijf keer eerder in hun carrière wonnen ze een proloog. Maar we kijken natuurlijk ook naar Cadel Evans die onderweg is. We kijken daar eventjes naar het klassement. We zien dat Cancellara in ieder geval de snelste is. Wiggins en Chavanel op 7 seconden. En dan ben ik zo benieuwd wat Cadel Evans gaat doen. Want hij zit binnen de laatste 500 meter. We weten dus dat Lieve Westra de beste Nederlander was in het klassement. Dat onze klassement. Mensmannen het niet slecht hebben gedaan, hoor. Die doen nog gewoon keurig mee naar die proloog. hebben geen hele grote achterstanden opgelopen. En Evans gaat het niet redden. Want Evans die gaat nu over de tijd van Cancellara heen. Die weet dat hij misschien nog wel in de buurt kan komen van de tijd van Bradley Wiggins. Maar Cancellara wint in elk geval de proloog in Luik. Wat heeft hij dat fantastisch gedaan? Die Zwitser heeft het uh, moeilijk gehad, hoor, het afgelopen jaar. Toen het allemaal niet zo geweldig goed ging. Maar nu ging het goed. Hier komt Kedel Evans. 13e tijd. 51,2 km per uur. 7 35.36, 36, 16,9 seconden, langzamer dan Fabian Cancellara, maar daarvan weten we dat hij verder niet meedoet in het algemeen klassement. Fabian Cancellara zal in elk geval in de gele trui gaan starten morgen in de etappe naar Sierre. De Zwitserse commentator die uh, loopt nu van de tribune af, want die gaat natuurlijk gewoon een interview maken met Fabian Cancellara. Maar hier is in ieder geval ook uh, Cadel Evans binnen, op de 13e plek. En dan gaan we praten met Lieve Westra, de man die, uh, nou, toch eigenlijk een matige we hadden iets meer van hem verwacht. Hij is wel de beste Nederlander. Steven Halenboud praat met hem. Je zat na te praten met uh, Michel Cornelis, de ploegleider. Wat, uh, waar gaat het over? Uh, over, over je tijdrit, wat wordt er gezegd? Uh, ja, dat gewoon uh, voor mijn doen gewoon een, uh, een degelijke tijdrit is. Uh, ik wist het voor de tijd. Uh, ja, dat het gewoon uh, aan, aan de korte kant is uh, in dit uh, deelnemersveld natuurlijk. En uh, ja, dan... Uh, ja, dan moet je gewoon tevreden wezen, dus uh, het laatste stuk was gewoon goed, er staat er weer power achter. Alleen, ja, ik kom gewoon, uh, in de eerste twee, drie kilometer kom ik gewoon niet op gang. En, ja, voor mijn gevoel gaat het heel snel, alleen ja, de rest die raakt gewoon veel sneller daar, dus uh, dat is een beetje het probleem. Hey, dat is iets wat, uh, wat altijd zo is, hè? Ja, dat zal altijd ook zo blijven, dus, uh, <laughs> dus uh, ja, dan moet je gewoon uh, dan moet je tevreden wezen met, uh, met dit. En, uh, en gewoon uh, ja, bijna bij stilstand dat het tweede deel wel heel goed was. En, uh, ja, het is zo kort, uh, hier kun je eigenlijk uh, ja, niet veel over zeggen. Ja, maar, maar jij zegt ook, ja, er was hier dan ook niet zo veel eer voor mij te behalen. Is dat iets wat je vooraf ook al wist of is het iets wat je, wat je hier nu beseft? Bah, ja, ja, ik start altijd natuurlijk met ambitie en je hoopt op een, uh, op een uitschitter. Maar ik heb het er al uh, met iedereen over gehad en ik, ik draai nu een paar jaar mee. En op dit niveau zit ik altijd op, op, op deze plek, denk ik, waar ik nu ook sta. Dus, uh... Je zei vooraf, ja, top 15 moet wel kunnen. Ja, met een hele goede dag wel. Ja, nu, nu, nu zit ik er gewoon achter. Ik weet niet, ik weet niet precies. maar uh, Rond de 20 geloof ik nu. Ja, nou ja ik, dan denk ik dat ik het gewoon uh, op dit niveau, uh, op deze afstand, gewoon, ja, gewoon goed doe. Er uh, zullen er nog een paar onderkomen komen dan. Hè? Ja, nou, daarom. Maar ik, ik, ik zeg gewoon, ik heb gewoon degelijke tijdrit gereden. En, uh, ja, ik moet hier gewoon blij mee wezen, klaar ik, uh, ik ging hier niet, uh, dat is wel allemaal, ik ging hier niet even iedereen naar huis te rijden. De lieve Westra, de beste Nederlander vandaag, Bart Voskamp. Uh, was dit wat je verwacht had? Dat Westra al snelste over de finish zou komen? Ja, nou ja, hij is niet voor niks Nederlands kampioen tijdrijden. Dus wat dat betreft, het beste, beste van, uh, van de Nederlanders is hij sowieso. Maar goed, dat telt natuurlijk niet. En wat hij zegt, een, een twintigste plaats is op zich niet slecht. En hij is geen specialist uh, op, op dit soort werk. Moet hij vreed, hij is ook uh, wat gewicht verloren. Wil ook beter berg rijden. Dus dan ga je dat inderdaad op korte tijdritten uh, qua spiermassa ook wel verliezen en explosiviteit. Het gesprek werd gevoerd op het moment dat Cancellare nog moest binnenkomen. Nou, die deed dat 7, 13, 46. Zeven ja. seconden sneller dan de nummer twee. Ja, dat een flink gat en uh, het was natuurlijk een beetje afwachten wat hij zou doen. Uh, in het verleden zou je zeggen, ja, die gaat op één been winnen... maar uh, dit jaar heeft hij nog niet super, super gereden. En dan is het even afwachten, maar hij maakt het gewoon waar. Hij staat gewoon weer op niveau. En als je dan kijkt naar Cadell Evans, Bradley Wiggins... toch uh, de mannen die moeten gaan doen. Zegt dit dan iets, zo'n eerste dag? Ja, wat het zegt, het zegt vooral voor onszelf om een beetje moraal op te doen. Kijk, Wiggins, die uh, natuurlijk win je een, een paar seconden... maar dat is het straks aan het eind van de Tour meestal niet. Je weet natuurlijk nooit hoe de Tour loopt... maar het is gewoon een mentale kwestie. Als jij gewoon de, de beste van de klasse mensenrenners bent... dan kun je vannacht in ieder geval op twee oren gaan slapen. En uh, als je toch al een beetje slechte benen hebt... dan kun je onzeker worden en dat kan gaan meespelen de komende ritten. Bart Voskamp. Nee, uh, mocht vandaag ook weer bellen, klagen, vragen. En uh, het volgende hebben we voor u verzameld vandaag. In het gesprek met Van het Hek. Tom Van het Hek, goedemiddag. Ja. Tom, goedemiddag. Goedemiddag. Tom, ik heb een grote klacht deze keer voor grote, de NOS. Een grote tegen de NOS. Nou, ik ga er even voor zitten. Ga je gang. Oké, okay, dan moet je voor de Gein. Ja. op televisie zetten. en bij teletext gaan bij de doelpunten scoren. bij de topscorers van de EK. Ja. Dan staat die arme Balotelli op 3. Ja. En dat pik ik niet, want daar heeft er de 4 gescoord. Hoezo dan? 2 tegen Duitsland, 1 tegen Ierland, is 3. En de penalty tegen Engeland, die is 4. Ah, ja, ja, ja, die telt wel als interlanddoelpunt ...maar die telt niet als topscorer doelpunt voor het toernooi. Bedankt! Jei! Hey. Tom van het Hek, goedemiddag. Goedemiddag, je spreekt met Willemijn Kramer. Ja. Um, kunt u tegen Sander van Horen zeggen dat minister Moshi van, uh, van Egypte ja. niet de legitimatie van de mensen heeft, maar de legitimering? Dat zal ik hem doorgeven. Fijn. Dank u wel. Graag gedaan. Johoi, gedaan. Tom van Teck, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt uh, meneer Van Heck, u spreekt met mevrouw Weerdenburg. Ja. Ik heb even een vraag. Uh, het heet toch het Nederlands elftal wat speelt, hè? Ja, met voetbal bedoelt u? Ja, met voetbal. Ja, dat heet het Nederlands elftal, ja. Waarom, waarom zingen ze dan niet, net zoals de Italianen uit volle borst, het volkslied mee? Er zijn mensen die zeggen, eerst, eerst het volkslied zingen, dan pas selecteren. Dat is misschien dat we dat erin krijgen bij de volgende bondscoach. Wie weet. Toen van ik goedemiddag. Goedendag, spreek ik met uh, Richard van Hagen. Ja. Zeg, laat die Johan Cruijff nou eens even gaan doen. Hij heeft z'n grote mond altijd. Ja, denk je dat hij het moet doen? Die heeft altijd toch een ander verhaal waarom hij het niet doet? Nou ja, precies. Nou, laat hij het nou maar eens doen. Hij heeft twee wereldkampioenschappen naar de knoppen geholpen. Eén keer is hij niet meegegaan, die andere gingen ze terughangen in 74. Ja. Op zijn advies. Nou, laat hij het nou maar eens bewijzen. Wij zeggen gewoon kruif voor bondscoach coach, en laat het nou maar eens zien. Zo is het. We gaan het naar Sijs doorgeven. Oké. Okay. Joe. <laughs> Hoi. Tom van Zek, goedemiddag. Tom met Frank. Ja, hey Frank, ben je er weer? Goedemiddag. Ja hoor, Tom, Ja, jij toch ook? Ik ook, ja, ik ook iedere dag. Als zolang jij belt, zit ik hier hoor. Prima, Tom, ik wilde even klagen over de politiek. Ja? Nou, het is namelijk zo. Het gaat met één club zo slecht, Tom. En dat is... Ja, CDA hè. <laughs> ja, dat maakt dat niet uit tot de volgende conclusie genoopt. Ja? CDA stemmen is net als roken. Je weet dat het niet goed voor je is, maar toch doen ze het. Dankjewel, je ja, wel, top. Dat waren ze we weer voor ja, vandaag. De vaste bellen borgen natuurlijk ook weer ja. in gesprek met Van het Hek. Tijdens voor de hoofdpunten van het NOS Nieuws, Gert Kluik. De slachtoffers van het treinongeluk bij Amsterdam in april... hebben vanmiddag de wrakken van de treinen bezocht die toen op elkaar botsten. Ze gingen daarvoor naar de werkplaats van Nettreen in Haarlem... Volgens een woordvoerder van NS gebeurde het op verzoek van de slachtoffers... om het ongeluk te verwerken en te kunnen afsluiten. De bijeenkomst had een persoonlijk en emotioneel karakter, aldus de zegsman. Bij de botsing vielen tientallen gewonden, een vrouw overleed. PvdA-lijsttrekker Samson vindt dat het tijd wordt... dat politici het eerlijke verhaal vertellen over Europa. Op het verkiezingscongres van zijn partij zei hij dat premier Rutte... niet langer moet beloven dat we het aan de Grieken uitgeleende geld terugkrijgen. Volgens Samson gaan de verkiezingen vooral over economische groei en banen. Premier Rutte lijkt alles ondergeschikt te maken... aan een terugkeer in het torentje, zelfs het lot van de allerarmste in de wereld. Dat zei ChristenUnie-lijsttrekker Slop op het verkiezingscongres van zijn partij. Slop verwijt Rutte dat zijn partij, de VVD... 3 miljard euro wil bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. In Luik heeft de Zwitser Fabian Cancellara de proloog van de Tour gewonnen. Hij legde de 6 kilometer af in 7 minuten en 13 seconden. Van de mensrenners deed Bradley Wiggins het het beste. Hij eindigt als tweede op 7 seconden achterstand. De toerwinner van vorig jaar, Evans, moest 17 seconden toegeven. Beste Nederlander was Nieuwe-Westra. En dat zijn de hoofdpunten. En het weer natuurlijk Gert Hiemstra. Ja, het is een mooie zaterdag. De zon schijnt. In het zuidwesten zitten overigens wel een paar buien. Er staat een lekker windje, windkracht 3a4. In het gebied windkracht 5. En vooral vanavond kan er nog een bui overtrekken. Vannacht zijn er opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 13%. En morgen is het ook een dag met lekker weer. De zon schijnt en er ontstaan weer stapelwolken in de loop van de dag. En in de middag en avond kan er ook een enkel buitje ontstaan in het binnenland. Het wordt morgen wel een beetje koeler dan vandaag. Een graad of 17 op de wadden tot plaatselijk 21 graden landinwaarts. De wind waait uit het zuidwesten, is matig. Windkracht 3 à 4, aan zee af en toe windkracht 5. En na morgen blijft het mooi zomerweer. Maandag is het droog. De zon schijnt dan, er is dan ook weinig wind. Het wordt zo'n 21 graden. Dinsdag ook een mooie dag. Vanaf woensdag neemt de kans op een bui weer iets toe. Maar de temperatuur wordt wel iets hoger. Gemiddeld dan zo'n 23 graden. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Drie over half zes, goedemiddag. De winnaar werd ons gemeld door Gert Kluuk, de beste Nederlander. Eh, dreunde hij ook op. Maar Gio Lippens, jij hebt natuurlijk de complete lijst met winnaars. Alle klassementen heb jij voor ons. Ja, en we hebben ze ook allemaal live meegekregen. Dus dat is altijd mooi natuurlijk op zo'n middag. De eerste middag van de Tour, de proloog in Luik. Fabian Cancelara, de snelste van allen. Hij reed zeven uh, seconden sneller dan uh, Bradley Wickers. Ik neem even de slok water. Gravitering uh, Gio. Ja, ja. Okay, heel goed. Het is tussentijd van Gio, het is ja. vier afhalzen. Dat gaat niet Juist. 1500 meter hoesje van Gio Ik hoor het, dat krijg je na nou zo'n sprint. Maar uh, misschien moeten we zo meteen even met de klassen. Ja. Nou, het gaat nog wel, ik hoor het. Zeven seconden langzamer dus Bradley Wiggins. Dan uh, Sylvain Chavanel ook zeven seconden. Achter Fabian Cancelare. Dan hebben we TJ van Garderen op de vierde plek. Boas van Haken op de vijfde plek. Brad Lancaster op de zesde plaats. Patrick Gretsch, dat is toch wel knap hoor, de man van Argo Shimano. We wisten dat hij een goede tijdrit kon rijden. Maar dat hij gewoon top tien kon rijden in deze prologen luik. Dat is toch knap voor Dennis Menchoff. Wordt hij zevende, Menchoff achtste, Jules Bern negende. En dan Grifko op de tiende plek. Kijken we naar de Nederlanders, beste Nederlander. In ieder geval dus Lieve Westra. Hij wordt 24ste en langzaamste Nederlander. En ook meteen de langzaamste van deze proloog. Roy Curvers op 1 minuut en 6 seconden uh, binnen de tijdslimiet. Dat wel, dus hij mag morgen gewoon van start gaan. En dat moet hij maar goed gaan doen. Want hij is de wegkapitein van de Argos Shimano ploeg. Hij heeft zich dus uh, ingehouden hier, de Limburger. Op het steenworp afstand, zo'n beetje van de provincie waar hij geboren is. Maar hij doet het dus, uh, nou ja, rustig aan in deze proloog. Kijken we ook nog even naar de klassementsmannen. Want uh, dat is natuurlijk wel uh, belangrijk. We zeiden het al, uh, Bradley Wiggins, de snelste van alle mannen... die uh, hoop hebben gevestigd op de eindzegen hier in de Tour de France. Dan Dennis Menshoff op 7 seconden staan. Christopher Froome, ik noem hem toch maar gewoon... als een hele gekke outsider op 9 seconden Cadel Evans de winnaar van vorig jaar op 10 seconden dan hebben we een paar mannen binnen de 20 seconden Ryder Hesjedal, Vincenzo Nibali, Bauke Mollema, Wout Poels, Costa de winnaar van de ronde van Zwitserland, Robert Gesink en Alexander Vinokourov die staan allemaal binnen de 20 seconden van Wiggins. Dan hebben we een klein groepje binnen de 30 seconden. Levi Leipheimer op 22 seconden. Basso 23 seconden aan de broek. Valverde 28 en Scapponi 30. En dan hebben we nog twee mannen die buiten die 30 seconden vallen. Maar het is niet veel hoor. Frank Sleck op de 31 seconden achter Wiggins. Hij werd vorig jaar derde achter zijn broertje Andy. En dan hebben we Samuel Sanchez die de langzaamste is van nou, de serieuze klassementsmannen. Want hij finisht op 33 seconden. Het zijn alle nog niet echt de verschillen waar ze wakker van zullen liggen. Ze hebben de schade met z'n allen beperkt gehouden. De Nederlanders die meedoen voor het klassement hebben het helemaal prima gedaan. Mollema, Poels en Geesink. Want ik zei het al, minder dan 20 seconden schade opgelopen op Bradley Wiggins. Zij doen het dus uitstekend. Maar de grote man van deze proloog, ik moet het toch nog maar één keer zeggen. Dat is ook de reden dat ik hees ben geworden vandaag. Want dat is de enige moment echt van stemverheffing. Was natuurlijk voor Fabian Cancellara. Want hij verpulverde letterlijk de concurrentie. 7 seconden. Sneller dan de nummer 2. Mooi. Hij gaat morgen in de gele trui rijden in die etappe naar Seren. En dan ben ik benieuwd of hij die gele trui kan houden. Of dat hij hem toch gaat verliezen aan iemand met een punch van 7 seconden. Is niet veel hoor. Op Bradley Wingens 10 seconden is niet veel hoor. Op uh, Cadell Evans. Dat zijn mannen die misschien wel in die laatste kilometers kunnen gaan toeslaan. In de richting van Seren. Dat morgen. Vandaag is het in ieder geval de glorieuze winnaar Fabian Cancellara. Aan naar tennis, daar moet je altijd iets achter praten, natuurlijk bij die keurige ja, sport. Eh, maar ik, Brasser, jij kijkt naar uh, iemand die we van het kennen en iemand die we van het gras kennen. En uh, die Roddick, die is op, op Wimmelden er altijd weer bij hè? Hij is er inderdaad altijd weer bij en ook in, in, in de opbouw zeg maar, naar Wimbledon toe deed hij het goed. Andy Roddick won het toernooi van, van Eastbourne, toch wel een, een beetje een indicatie. Ja, drie keer stond hij hier in de finale, Andy Roddick 2004, 2005, 2009. Ja, toernooi winnen dat lukte hem nog nooit. Ja, er wordt wel eens gezegd van hij is misschien bezig aan zijn laatste jaar. Nou, dat... Dat hield hij van de week al een beetje, die, die geruchten tot het Rijk de Fabelen. Hij zegt, nou, misschien komt het volgend jaar nog wel terug. Wordt er wordt al langer gesproken over, moet hij nog wel doorgaan. Maar ja, daar trekt hij zich allemaal niet zo heel veel van aan. Ja, en als je hem zo ziet spelen in zijn derde ronde partij tegen de Spanjaard David Ferrer. Ja, dan kan hij nog wel eventjes door. Er moet wel bijgezegd worden dat die eerste set die inmiddels gespeeld is en met Andy Roddick met 6-2 is gewonnen. Dat Ferrer in die eerste set niet zo'n heel erg beste indruk maakt. Het is vooral de service die de Spanjaard in de steek laat. Zijn returns ja, die gaan nog wel. Daar staat hij onbekend. een van de beste retourneerders in het, in het circuit. Maar ja, Andy Roddick met die machtige service op gras. Dat is natuurlijk wel even een, een heel ander verhaal. Ik denk wel dat Ferrer zijn draai wel gaat vinden. Hoor. Dat hij nog wel terugkomt in, in, in deze partij. Zeg maar. Dat hij zich niet heel makkelijk zomaar in drie sets af laat slaan. Hij heeft gewoon een beetje een, een stroeve start. De Spanjaard. En daardoor heeft Andy Roddick in no time die eerste set met 6-2 naar zich toe getrokken. Roddick die in de tweede set begon is met serveer. Zijn eerste service game heeft gehouden. 1-0 e dus voor de Amerikanen. Ja, en nou Ferrer in zijn eerste service game in deze tweede set. Ja, toch alweer in de problemen. Namelijk het breakpoint meteen weer voor Andy Roddick. Ja, en een breakpoint gebroken worden door Andy Roddick. Door van die hard hitters, van die goede jongens die, die, die, die zo hard serveren en goed serveren. Ja, dat staat bijna gelijk aan het verlies van de set. Goed, zover is het nog niet. Andy Roddick leidt dus met 1 set tegen 0. En in de tweede set staat de Amerikaan ook op een 1-0 e voorsprong.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 Harm Hottenbos, Jean-Pierre die komt van de Broek, Hedikaar, Martineke ja, Popa, Freddy Maat, Gerrit Nevenman, Jan Raas, Peter de Bruin, Gordon, Grip de Jonge, Joost Zuiderbelk, Judy van Moorsel, Joris Michel, Tom en Marianne Vos. Wat een kampioenen! En het gaat door, door het slijm en de regen, niets houdt ons tegen. Het gaat door. Voor een CD voor het goede doen met alleen maar nummers over wielrennen. In dit geval dus met gesproken tekst van Gio Lippens, JW Roy. Vanavond overigens de gast bij Martsmeets. Zoals we de hele middag al doen, we gaan het ook hebben over de politiek. Heel veel partijcongressen. Vanmiddag ook dat van de SP in Den Bosch. Daar aanwezig voor ons verslaggever hans Andringa. Hans, uh, de leden hadden volgens mij heel veel wijzigingen voorgesteld op het verkiezingsprogramma. Is dat programma daardoor ook sterk gewijzigd? Ja, er zijn 570 wijzigingen voorgesteld. Zo. Nou, een groot deel daarvan is uh, in de voorrondes voor dit congres... Uh, ja, in de gewijzigde vorm of helemaal precies zo overgenomen. Maar het leidde er wel toe dat er nog uh, over heel veel voorstellen hier gestemd is. En je kan zeggen dat de SP daar toch wel uh, zijn oude naam echt eer aan heeft gedaan. Want de meeste uh, uh, voorstellen die nog over waren, daarvan werd gezegd tegen. En dat geluid, dat kennen we en vooral van vroeger nog wel van, van de SP. Um, er zijn wel een paar dingen veranderd. De grootste verandering is dat het verkiezingsprogramma voorschrijft 0,7% ontwikkelingssamenwerking. En het congres heeft nu voorgesteld. En dat is aangenomen om daar 0,8% van het bruto nationaal product van te maken. Dat ligt dus boven de normale internationale afspraken, 0,8%. Ja, ze doen er nog een schepje bovenop. Want ook in tijden van crisis vindt de SP... dat je de zwaksten in de wereld niet moet laten leiden... onder onze financiële problemen. Zijn, dan heeft iedereen het over een geplande tweestrijd... op 12 september tussen SP-leider Roemer en Mark Rutte van de VVD. Is dat ook in de speech van Roemer aan, aan, aan bod gekomen? Ja, Roemer die hoor je waarschijnlijk nog op de achtergrond praten. Hij is op dit moment bezig het SP-congres toe te spreken... En je merkt inderdaad wel dat er worden wel wat linken gelegd... hierdoor roemen met andere partijen. Maar het is toch wel specifieker gericht op Mark Rutte. Want uh, de SP die bereidt zich voor dat de komende weken in die verkiezingscampagne... dat zij vaker uh, het onderwerp worden van, uh, van kritiek. Bereid je daar maar op voor, zegt de SP. Maar ons verhaal is goed, want Mark Rutte mag boze dromen over ons krijgen... dat wij het geld allemaal uh, onverantwoord uit willen geven. Maar de uiteindelijke flappetapper, dat is niet de SP, maar dat is de VVD. Mark Rutte. Ik heb wel met hem te doen. <lacht> Slapeloze nachten heeft hij bij de gedachte dat de SP misschien wel eens in het torentje kan komen zitten. Maar Mark, ik zal je geruststellen. Mocht de SP in het torentje komen te zitten, dan zullen wij de slaappil gewoon weer terugbrengen in het basispakket... Maar het was wel een beetje een hele vreemde droom die hij had. Omdat hij zei, denkend aan mij, zag hij een hollebolle Gijs die roept, geld hier, geld hier. Maar beste Mark, de echte hollebolle Gijs vraagt niet om geld, die ruimt je rommel op. En dat gaan wij 12 september heel graag doen. APPLAUS Rutte werd zwetend wakker. Uit zijn droom over Roemer en de flappentap. Maar wie tapt hier nu al die flappen? Voor die noodfondsen, voor al die garantiestellingen. En wie heeft voortdurend de Nederlandse pincode uit handen gegeven? Vraag het eens aan die bankiers aan die dure managers. Die weten het. De flappentap staat niet bij de toren van Roemer, maar bij het torentje van Rutte. Ja. Ja, en dit is een geluid dat we de komende weken, maanden nog uh, zullen gaan horen. Het is niet de SP die voor de crisis heeft gezorgd, maar het is onder andere dat liberale beleid dat gevoerd is met dank aan de VVD. Dus daar worden de messen wel geslepen. Hans Andergaar, Dankjewel En straks gaan we al die partijen gewoon gissen. Uh, Rounduppen met Joost Vullings. Het Radio1 kortje over overzicht.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 Tot nu toe, maar hij bleef ook de snelste natuurlijk. Lieve Westra moest voor het Nederlands succes eventueel gaan zorgen als Nederlands kampioen tijdrijden. Maar het verliep niet helemaal zoals hij hoopte. Hij is wel de beste Nederlander trouwens hoor. Lieve Westra op de 20 plaats voorlopig. We doen dus even niet mee. We moeten maar afwachten wat er de, de komende dagen allemaal gaat gebeuren. Of we dan kunnen meedoen. We kunnen meedoen geldt ook voor Robert Geesing, de kopman van Rabo. Misschien wel onze beste klassementrenners. Een dag, voor zijn doen. Goeie tijdrit. Ja, ik heb niet ergens iets laten liggen of zo, maar. Uh... Weet het, uh, ja, het, is altijd, het is gewoon altijd lastig, zo'n uh, zo proloog. En uh, ik heb niet echt het gevoel dat ik ergens uh, tijd heb laten liggen. Dus uh, <tiek> daar moet je het dan gewoon mee doen. 7.39 eindigt hij mee op de 64ste plaats. Op Wimbledon heeft Serena Williams de vierde ronde bereikt. Ze won met moeite in drie sets van de Chinese Jijeng. Mark Brasser op Wimbledon. Je kijkt nu naar een mooie partij bij de mannen. Mooie partij bij de mannen inderdaad. Andy Roddick tegen David Ferrer. Twee spelers van naam. 6-2 in de eerste set voor Andy Roddick die echt een pikstart had. Maar je moet ook constateren dat David Ferrer nog niet wakker was. Nou dat is de Spanjaard in de tweede set wel. Hij heeft Andy Roddick al een keer gebroken en daardoor leidt David Ferrer in die tweede set met 3-0. Op het EK Atletiek hoorde loper Gregory Sedok zich daar geplaatst voor de Olympische Spelen. Hij toonde zich in de series met een tijd van 1359 vormbehouders dus voor Londen, Sedok is vanwege een overtreding van het dopingreglement. met de whereabouts een jaar geschorst geweest. en liet zijn tranen na zijn geslaagde entree dan ook de vrije loop. Ja, ik. Uh, ik besef het toch niet helemaal. Maar. Uh, <laughs> verdomme. Ik had het niet verwacht. Dus. Uh, het enige wat ik wil doen is. Uh,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 En daar zag het eigenlijk lange tijd niet naar uit, want heel lang in de kwalificatietraining stond Casey Stoner zo rond de negende plaats. Kwalificatietraining werd... Rond de helft ongeveer onderbroken door een regenpauze. Er kwamen wat spetters naar beneden. Stoner kwam daarna als een van de eerste terug op de baan... en zette in die periode ook zijn snelste ronde neer. 1 minuut, 33 seconden, 713 ste. en daarmee een tiende van een seconde sneller dan zijn teamgenoot Dani Pedrosa. Gorge Lorenzo, de leider in de stand om de wereldtitel... start vanaf de derde positie. Dat is dus de eerste rij in de MotoGP-klasse. Moto2-klasse, klasse lager dus. Is het het hele seizoen al een duel tussen Mark Marques en Paul Espargaro, twee Spanjaarden. En dat zijn ook de twee snelste in de kwalificatie. Geen Nederlanders in de Moto2-klasse, wel in de Moto3. De opvolger van de 125e C, Maar Brian Schout en Jasper Iwema... kwamen in de strijd om de eerste plaatsen niet voor. 28e en 31e. Sandro Cortese vertrekt daar morgen vanaf Pole Position. En dan nog een volleybalbericht. Tot slot de Nederlandse volleybalmannen staan in de finale van de European League. Gaan niet naar de Olympische Spelen, maar dat weet u wel. De ploeg van bondscoach Edwin Benne was in de halve eindschrijd... met 3-0 te sterk voor Slowakije... En morgen spelen we, want het zeggen we altijd als we winnen tegen de winnaar van Turkije-Spanje. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks weer aan de lijn. Morgenochtend is het zover. André Kuipers komt dan na 200 dagen in de ruimte weer terug op aarde. Prachtig natuurlijk die ruimtevaart, maar het kost ook veel geld. Is ruimtevaart niet een veel te dure hobby in een tijd dat het allemaal wat minder gaat? Of is het juist goed dat mensen de ruimte ingaan om dingen te onderzoeken... die wij op onze planeet weer kunnen gebruiken? En de stelling is dan ook de stelling waarop u kunt reageren. Ruimtevaart is geldverspilling in crisistijd. Bent u het daarmee eens of oneens? Kunt u dus nu al gratis bellen... Op Nummer 0801121 of stemmen op de website radio 1.nl 0801121 Ruimtevaart is geldverspilling in crisistijd. Bloemen en vooral veel applaus voor de lijsttrekkers van de Partij van de Arbeid... CDA, SP, GroenLinks en de ChristenUnie op deze superzaterdag in politiek opzicht. De vijf partijen stelden hun verkiezingsprogramma en hun kandidatenlijst vast. Maar de congressen zijn vooral ook het startpunt van de campagne. Het moment voor de leiders om met een vlammend betoog de achterban op de banken te krijgen. De toon werd vanmiddag gezet. Een verslag van Joost Vullings. Een volle zaal, gemotiveerd om te klappen tijd om nog eens duidelijk te maken waar de partij echt voor staat. Diederik Samson, P van de A. dames en heren, wij zijn de partij van wie mensen mogen verwachten dat we er voor ze staan, dat we strijden voor hun baan, voor hun toekomst. En die verwachting die moeten wij waarmaken. En beste mensen, die verwachting gaan wij waarmaken. GroenLinks, Jolande Sap. En er is gewoon geen toekomst denkbaar zonder groene politiek. Bij andere partijen komt het niet verder dan mooie woorden. Maar wij, wij hebben met het lenteakkoord meer voor elkaar geknokt... dan al die vijf kabinetten uit de afgelopen tien jaar bij elkaar. ChristenUnie, Arie Slob. En deze tijd van crisis vraagt om een partij als de ChristenUnie. Een partij met oog voor wat waardevol is... en met geloof, durf en moed om toekomstgerichte keuzes te maken. Siebrand van Haarsma Buma, CDA. Wij van het CDA kiezen voor werk, gezin en samenleving. Van alle verantwoordelijkheden die ik voel... weegt die voor mijn gezin het zwaarst. Het gezin is de meest nabije vorm van samenleving die er is. Daarom gaat het CDA gezinnen ondersteunen. En Emiel Roemer van de SP. Het wordt namelijk niet door iedereen gewaardeerd... dat wij opkomen voor de belangen van gewone mensen... Dat wij die mensen een stem willen geven in de politiek. En dat wij de publieke sector willen beschermen tegen de grillen van de macht. En de grillen van de vrije markt. Maar wat is een verkiezingsspeech zonder een sneer naar de concurrentie? Want wij willen de volgende generatie niet met onze schulden opzadelen. Wij gaan niet lenen op kosten van onze kinderen. SP en PvdA willen dat wel, wij van het CDA niet.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 VVD en CDA weten niet hoe snel ze de schandvlek van regeren... met de PVV van zich af moeten wassen. Maar ze kunnen niet wegduiken voor wat er kapot is gemaakt. De brug tussen bevolkingsgroepen is weggeslagen. En samen gaan wij die brug weer herstellen. En als alles gezegd is, dan is daar het moment voor het slotwoord. Het snoepje voor de achterban. De tijd is nu voor GroenLinks. Het moet anders, het kan anders, voor de verandering... ChristenUnie, deur voor deur, markt voor markt, naar een sterker en socialer Nederland. Op naar de overwinning in 12 september. Wij binnen het CDA hebben weer teamgeest. Allemaal aan de slag en over 74 dagen spelen wij een geweldige finale samen. Ik dank jullie wel. En uitgebreid op deze politieke super zaterdag... teruglezen, terugkijken, terugluisteren... kunt u op de site van Joost Vullings, .nl. 74 dagen dus nog tot de verkiezingen zijn. Maar Bart Voskamp nog maar weer 22 tot we weten wie de winnaar is. En na zo'n proloog, ja, mag je allemaal niks van zeggen. Maar toch, ik ga toch even een voorzetje geven. Evans rijdt 10 seconden langzamer dan Wickens op een klein ritje weliswaar. Ik vond hem ook niet zo vrolijk over de finish komen. Nee, maar goed, uh, vrolijk over de finish na een proloog is sowieso natuurlijk lastig... want je hebt het uh, heel zwaar gehad en 10 uh, seconden is natuurlijk heel relatief. We moeten niet vergeten dat Wiggins natuurlijk de, de betere tijdrijder is... dat Evans de betere klimmer is. Uh, dus als de verhoudingen zo blijft, dan zal Evans in de, over het algemeen moeten aanvallen... met al die tijdritkilometers voor de boeg. En Wiggins zal moeten gaan aanklampen. En dat, ja, dat kan hij in nee, de koersen hiervoor die hij voor heeft gereden, ook allemaal heeft die perfect gedaan. Dus uh, ze zullen er een strijd van moeten maken als ze de koers willen winnen... door, door Wiggins toch berg op, uh, op achterstand te zetten. Maar daar moeten we nog even op wachten. Moeten we even op wachten. Um, Evans was altijd de aanklamper, zeg maar. Maar hij heeft zich de laatste jaren toch fenomenaal ontwikkeld. En vorig jaar in een paar prachtige etappes. Werkelijk ook heel majestueus vind ik die Tour gewonnen. Uh, kan hij echt aanvallen? Want vorig jaar kon hij vaak uit een counterende rol dat doen. Hè? Wordt, wordt het een echte aanvaller nu? Nou, ik denk dat ze kijken, uh, wielrennen is natuurlijk ook een kwestie van, uh, van, van tactiek. En hij uh, zal een pact moeten sluiten met de andere renners. He, dus uh, er worden altijd spelletjes gespeeld uh, en je kunt meerdere winnaars hebben. Bijvoorbeeld in een bergrit een, een, een, een ritwinnaar, bijvoorbeeld een slek kan de rit winnen. Een uh, Evans kan, de, kan ervan profiteren door, uh, door, door voorsprong te pakken. Dus soms is het moeilijk om het alleen te doen, maar je moet het hele spel goed kunnen doorzien. En een pact kunnen sluiten met een ander om uh, iemand anders weer in het pak te steken. Dat is allemaal mooie wielenkleed in het pak te steken. Nog even die Nederlanders, die hebben een, een breed ploegje, zeg ik maar even... met Kruiswijk, Mollema en Gezing. Zal dat ook de tactiek in de bergen worden... om een van die drie eh, vroeg mee vooruit te gaan sturen... en dan maar eens te kijken hoe anderen reageren? Nou, dat zullen ze zeker moeten doen. Want ik denk niet dat ze de renners hebben... die, die straks eh, Evans op, op grote achterstand gaan rijden bergop. Ik bedoel, Het zou mooi zijn als ze de wereld gaan verbazen, maar ik denk... Eh, ik denk dat ze toch een paar mannen vooruit moeten gaan sturen. om zodoende kort in het klassement te komen te staan. En dan denk ik aan een Kruiswijk. die op papier de minste van de drie zou zijn. die kan er misschien zijn grootste voordeel mee doen. Oké, okay. we gaan het allemaal volgen. 22 dagen toer. en Bart Voskamp is er elke dag bij. De kop is eraf, het spel is op de wagen. Het is bijna zes uur. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws van Des Radio 1 Sportzomer. Tot zo. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De Radio 1 Sportzomer en het EK Voetbal. Bravo Telly! De finale. Samo en Noord-Europa wordt bedankt. Het gaat tussen Spanje en Italië. Morgen om kwart voor negen. Luister naar de Radio 1 Sportzomer en mis niks. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.